VFM in 2010 al 20 jaar live VFM met, met nu That's happy Dames en heren, mijn naam is Benno Veugen. Welkom bij Tep Zeppi, het New Age muziekprogramma. Hier ben je eigen lokale radio. En we zijn begonnen met de Verzamelse Day, Relax nummer 2. Um, ja, een verzameling van het label Phoenix Muziek met allerlei lekkere muziek. En daar zijn ze toch wel even voor gaan zitten. Om je dan gewoon een totaaltijd van 63 minuten en 34 seconden te bezorgen. Dus uh, ja, dat kan je lekker op laten staan. De andere cd, Relax nummer 1, die is maar liefst 71 minuten 58 seconden. Dat is, uh, daar wordt behoorlijk aan gesleurd. En daar gaan we dan ook mee verder. In ieder geval niet met die hele cd, maar met een, uh, een fragment van Track nummer 2. En dat is uh, van Bindu. En dat nummer heet Listen to your heart. Nou, dat gaan we dan eens een hele uurtje doen. Tot zo. Mijn morena, die kent al het que die ha het al por darme het moord te Mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder, No, na na na ai na na na na ai na na na na ai na na na En estos momentos me españa de ellos, de lo que más quiero, por eso le canto y a los cuatro vientos y así yo sentirme más cerca de ellos, y así yo sentirme, más cerca de ellos, ay na la na, na, na, ay na, na, na. Pati Namostu Te Madri Suta. Mahakanapati Namostu Matanga Muka. Mahakanapati Namostu. I Madrid zulte Ma Яром шел я низом, у натани дом с карнизом. Шо горгул я я горгарам шо горгул я не гиргизом. У горгу ната та горгани, -га до горгом с корни Синяя крыша, новая дома, полусадник под окном. Сигирги, якры, но горговый до горгом, по горгалуса, горгодник, по горга до горгом, а кыну, а выше двери ниже, сидять голуби на крыше, а горгак новый, гергиша, две гергии, рени, гергиша, сигирги, го, горголуби, гергия, на крыше, они сидя в и пошаницу да не колюют. А горганись, и гергитя в огоргаркую герги пшани гиргицу, не клюю гургуть, и пшаничку да не колюют, и водичку не пьют. И герги пшаники гиргичку не клюю горгуть, И я я допилы Я горгам на на горгата не горгок, я горгам на таргани, горгок, явно та ниже пилы ruchki правой ручки сахарок, я горгавната горгани, пи горгил чие горгок, рук горгучки, са горгок, ручки, сахарок, а у Прогорговые ругургучки, Сагорго, Харо, Горго, Агорго, Улей, Гергевой, Чагорго, Шичка, Агорго. Terry Oldfield's Sacred Touch. Music voor massage zelfs. Nou ja, komt allemaal van het uh, oorspronkelijk label NewEarthRecords.com. En het eh, kwam tot mij via osho.nl. Je kan het allemaal maar nalezen op zfmzandvoort.nl. Deze aflevering 670 maar liefst. En uh, over een paar dagen, dan kan je het allemaal nog op dezezelfde... Via dezelfde website, zfmzandvoort.nl... Kan je in uitzending gemist, kan je tabseppy. Wanneer je maar wilt, kan je uitluisteren. Uh, volg de gebruiksaanwijzing zou ik zo zeggen. Goed, ik ga er even tussenuit met um, Moonlight Raga's van Mandala. Van Malimba Records. En daarna komt het nieuws... En dan kom ik met je terug met nog prachtige elf muziekstukken in Tepseppie. Graag tot straks. Dag.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 Duizenden fans van FC Twente blokkeren in het oosten de snelweg A1. De supporters willen de bus met spelers van FC Twente verwelkomen. De politie heeft delen van de snelweg afgezet omdat het te gevaarlijk is. In het donker zijn fans aan de kant van de weg moeilijk te zien. Bij de afslag Borne West is iemand geraakt door een auto. De ANWB raadt automobilisten aan de A1 van en naar Enschede te vermijden. De bus met Twente-spelers rijdt met een slakke gang richting Enschede. Daar vieren al de hele avond duizenden fans het kampioenschap van hun club. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren als de spelersbus aankomt in Twente. Eerder werd gezegd dat trainer McLaren en aanvoerder over vanavond nog de kampioenschaal zouden laten zien. Maar de politie van Enschede spreekt dat tegen. Morgen is de officiële huldiging in Enschede.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 Het olieconcern BP overweegt om een nieuwe bron in de oceaanbodem te slaan om de lekkende bron te ontlasten. Het weer. Plaatselijk veel neerslag en in het zuidoosten kans op onweer en hagel. Ook morgen is het een regenachtige dag. Het wordt zo'n 9 graden.